Een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Naties roepen alle 193 lidstaten op... om meisjes en vrouwen te beschermen tegen vrouwenbesnijdenis. De Algemene Vergadering ging unaniem akkoord met de oproep... om de besnijdenis bij meisjes te verbieden. De VN spreekt van onherstelbaar, onomkeerbaar misbruik. Er roept de lidstaten op maatregelen te nemen en wetten in te voeren... om meisjes en vrouwen te beschermen tegen deze vorm van geweld schatting 140 miljoen vrouwen zijn besneden. Dat gebeurt het meest in Afrika en in delen van het Midden-Oosten en Azië. Justitie in Italië heeft het onderzoek naar de ramp met het cruiseschip Costa Concordia afgerond. De aanklager wil acht verdachten voor de rechter brengen, onder wie kapitein Schettino... 290 meter lange cruisschip kapseisde in januari bij het eiland Giglio voor de Toscaanse kust. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Kapitein Scertino wordt beschuldigd van doodslag en roekeloos gedrag. Zo voer hij te dicht langs het eiland en verliet hij al vrij snel het schip, terwijl de bemanning en veel gasten nog aan boord waren. Iemand van de kustwacht schold hem daarom uit en riep dat hij terug aan boord moest gaan. Wat Scertino weigerde. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de rechtszaker komt. De ontdekking van het Higgs-deeltje is het wetenschappelijk hoogtepunt van het jaar. Het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift Science heeft de ontdekking uitgeroepen tot de belangrijkste wetenschappelijke prestatie van 2012. Het Higgs-boson is het elementaire deeltje dat massa geeft aan alle andere deeltjes. Fysicus Peter Higgs voorspelde het bestaan ervan in 1964. Het bestaan van het deeltje werd in juli vrijwel zeker aangetoond in de LHC-deeltjesversneller in Geneve. Op de lijst van Science staat de landing van de marsverkenner Curiosity in augustus op de tweede plaats. Het weer vannacht in grote delen van het land neerslag. In het noorden en noordoosten is dat natte sneeuw. Minima vannacht tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Morgen van tijd tot tijd regen en een temperatuur van 2 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het.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 Het was ook een verhaal apart, eerlijk gezegd. Uh, Alaska met I Will Go. Uh, het was eigenlijk de versie die op het album zou moeten komen te staan. Uh, Actors and Liars. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, ging het uh, niet allemaal goed met de versie door te zetten. En Adam Branch, de eindmixer van, uh, van Alaska's Actors and Liars... die kwam met een hele andere versie. En toen hadden de jongens een beetje de P in... En toen zeiden ze van, dit is helemaal niet de goede versie die je had moeten hebben. Waarop Adam Brand zei, nou, dat weet ik zo net al niet. En die andere versie, uiteindelijk de versie die erop is gekomen, die klinkt natuurlijk heel anders. Maar... Wel heel goed bij het album Actors and Liars. En dit is uh, de wat ruwere variant van um, uh, I Will Go. En op het uh, album staat er wat, uh, ja, wat meer gepolijste versie. gepolijste versie, inderdaad. Marcus, jij hebt het goede woord uh, gevonden. Uh, het gepolijste uh, versie van, uh, van I Will Go die staat dus daarop. Uh, leuk uh, verhaal, moet ik erbij zeggen. Uh, het, ook het uh, allerleukste verhaal is dat ze in 2010 in de finale hebben gestaan bij de categorie Bands. Daar wonnen ze toen uiteindelijk niet. En uh, ja, daarna is een verhaal op, uh, op gang gekomen van... Ze hebben zich helemaal blauw gemeld en uh, geschreven van... Ja jongens, we hebben wat te vertellen over onze muziek. En bijna niemand moest... Eigenlijk helemaal niemand. Behalve wij. Bij ons uh, hadden ze dus uh, wel uh, geluk. En toen uh, kwam Frank Bond op een gegeven moment Leo Blokhuis tegen. En die zegt, ik heb wat voor je. Een hele mooie cd. En die stopte hem toe. Leo Blokhuis ging hem afluisteren. En ja, het verhaal is verder historie. Want Leo Blokhuis schreef er een mooie recensie over van het, dit is uh, het beste van 2012. En Jan Akkerman had het toen uh, daarna nou, nog eens een keer even beluisterd. En die zegt, ja de muziek van Alaska is magisch. En daarna stonden ze gewoon in de wereld draait door. En morgen, nee niet morgen, zaterdag zijn ze in Apeldoorn uh, te zien en te horen. Moet je even kijken op uh, de website uh, van de mannen. En daar zullen ze onder andere een optreden doen met Tangerine. Die trouwens ook in de finale van de Grote Prijs van Nederland... maar dan weer bij de categorie singer-songwriters ook in hetzelfde jaar 2010. Daar hebben ze ook uh, gestaan. Dus dan weet je in ieder geval wat uh, Alaska de komende tijd gaat doen. Ze zijn weer terug uit Duitsland. En volgend jaar dan, uh, gaan ze weer een aantal optredens uh, doen. Het zal heel spoedig zijn in januari. Onder andere een aantal optredens in Nederland. Eén ervan is in... Amer, Café Amer, waar ook bijvoorbeeld Steven Simmons heeft opgetreden dus dat schijnt echt een, een, een, een muziekcafé te zijn in Drenthe, dus dan, en het ligt in de buurt Drenthe. van. Drenthe, ja. dat is wel eentje weg het hoor. ligt in de buurt van Grollo, maar daar, daar zit muziekvriend. dus uh, ik bedoel, uh, we kennen allemaal QE in the blizzards, dus daar ligt uh, echt wel wat roots als het gaat om muziekliefhebbers uh, daar zou je dus ook even de website van Alaska moeten uh, raadplegen. Dan gaan we weer verder bij de grote prijs van Nederland... bij de categorie singer-songwriters. Want uh, ja, het uh, houdt even niet op. Frank van den Ende is uh, muziekleraar... maar hij heeft op een gegeven moment een band geformeerd... en dat heet Please Be Frank. En op de dag uh, dat uh, hij daar optrad had hij net, net aan een EP uit... En dat was vers van de pers. En ik uh, mocht hem uh, ontvangen. The Ocean heet uh, de EP. En het eerste wat je gaat horen van die EP... en dat heeft hij volgens mij denk ik ook gespeeld... op die uh, dag in Paradiso. Namelijk The Little Room of Secrets. Mm. Needs expansion It's been full for years now It's back with tiny bits That I've been hiding In order just to please myself And down You quit the talking Oh, I a... should remain silent Frank, het is iets anders uh, dan we bij het uh, patronaat in Haarlem hebben meegemaakt. Eh uh, ja. Toen stond er eens een een, een koor op, maar dat heb je nu niet gedaan. Nee joh, nee. We hebben nu gewoon lekker gedaan wat we, waar we goed in zijn. Wat we eigenlijk altijd doen. En uh, we wilden gewoon hier in Paradiso laten zien wat Please Be Frank gewoon normaal is. Zeg maar. En geen rare fratsen uithalen, halen. Gewoon lekker steady, weet je wel. Ja, en uh, strijkers... Dat is jouw muzikale opvatting ook in, het, uh, in de zin van popmuziek op een breed vlak brengen? Ja, ik heb die strijkers voor mijn gevoel heel erg nodig om het zeg maar uh, even op te tillen. Snap je? Dus ik zal nooit uh, strijkers echt alleen maar inzetten de hele tijd. Uh, het is gewoon een ander kleurtje wat af en toe gewoon eens even ingezet moet worden. Dus nu hebben ze ook bij twee van de vijf liedjes meegedaan. Ja, ik vind dat net een kleurtje wat het nodig heeft. Uh, kan je ook spreken van een orkest of is het dan meer een, ja, ik wil niet zeggen salonorkest, want ja, dat vind ja, ja. ik dan weer oneerbierig. Ja nee, ja, nee, goed, het is gewoon eigenlijk gewoon een popband met, met een strijkwartet erbij. Daar komt het eigenlijk gewoon om neer. Ja... Uh, ja. Dan is mijn, ook mijn volgende vraag dan in de, in de richting van de EP die je net uh, hebt uitgebracht. Want dat is hagelnieuw. Heb je daar ja. ook uh, de strijkers er ook in verwerkt? Uiteraard. Die zitten er gewoon bij. Ja, want uh, uh, ja, nou ook weet je, uh, ook weer op drie van de, uh, van de zes liedjes. Dus ook weer niet overal, maar gewoon om even, uh, weet je, als je ergens naar luistert. Uh, ik wil dat de oren verfrist worden zo af en toe. En uh, dat gebeurt gewoon door nieuwe kleurtjes in te brengen. En uh, toevoegen van andere instrumenten aan je uh, orkest in dit geval. Uh, uh, dat zorgt gewoon dat je oren denken, hé, hey, gaaf. Dus, ja. uh, nu is het ook zo, je hebt een, uh, een verleden onder een andere naam. Ik heb ja. die, dat album dus ook afgeluisterd. Maar dat ja. is natuurlijk volgens mij een wereld van verschil. Ja, dat is wel een, echt, echt een verschil. Ik heb um, uh, de, de John C. Fraser, refereer je naar. Uh, daar, dat was toen echt, uh, echt een band, zeg maar. Um, dat was ook echt meer pop. Uh, ik ben nu meer echt de, luister, de luisterkant op gegaan. Dus ik... Ik maak het allemaal iets intiemer. Ik heb de drummer ingewisseld voor een percussionist, dat maakt wel een heel groot verschil. En bijna de hele band is omgewisseld, behalve de toetsenist. Dus uh, ja, daar zit wel echt een heel groot verschil in. Is dat ook een, een keuze geweest van ik ga toch meer een beetje de singer-songwriter-hoek opzoeken? Nou, ik heb heel graag, ik wilde altijd heel graag Rihanna en Beyoncé evenaren. Nou ja, goed, uh, met mijn vormen zit het niet, <laughs> niet zo goed wat dat betreft. Dus nee, het is gewoon echt een kwestie van je eigen krachten leren kennen. Uh, en en uh, erachter komen dat sommige dingen die je graag wil, misschien niet zo heel goed bij je passen. Um, en dan ga je kijken naar wat wel bij je past uh, en van daaruit werken in plaats van wat je heel graag wil. Waardoor je dingen weer heel graag gaat willen omdat ja. het past, dat is een andere volgorde. Ja. Uh, nou heeft vorig jaar uh, hier iemand gestaan, Sue The Night, ik weet niet of je die naam wat zegt, maar uh, zij had een liedje, Stay Close To Yourself. Is ja, ja. dat dan ook een beetje het idee wat je net zegt, uh, dat je heel erg bij jezelf moet blijven? Jazeker, uh, als je muziek maakt uh, en je wilt dat het overkomt, dan denk ik dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. Ja. Ja. En dat is uh, eigenlijk ook een beetje de boodschap die je vandaag hier in Paradiso hebt uh, willen uitstralen en willen brengen. Eigenlijk wel, gewoon met mijn hele nieuwe Please Be Frank project is dat hetgene wat ik wil zeggen. Eigenlijk zegt de naam het ook al, hè? Please Be Frank, dus wees alsjeblieft Frank, weet je wel, uh, en, en wees eerlijk, dat ook. Dus daar komt het eigenlijk gewoon al in terug, in die naam. Ja. Uh, nog even, uh, ga ik toch nog heel even, een klein stapje nog terug naar Wognum. Ja, en nu, dat is ja. toch wel een wereld van verschil. Ja, dat is ook weer een wereld van verschil. Als ik in mijn eentje sta, dan ben ik uh, wel heel percussief en heel uh, in mijn eentje zeg maar, met mijn gitaar. Um, uh, als je met een heel orkest speelt of met een hele band, dan moet je je plaats in die band kennen. Uh, en moet je niet alles vol willen spelen als, uh, als muzikant zijn. Op het moment dat jij dat gaat doen, heeft de rest van je band een probleem. Uh, en jij zelf daardoor ook. Uh, maar als je in je eentje bent, dan kun je eigenlijk alles doen wat je wil... Uh, ja, En het is gewoon allebei te gek. Weet je? Voor alles is wat te zeggen. In ieder geval, als mensen je nog willen zoeken. Uh, je had een Twitter-account, maar die was er al voor je geweest. er is een Please Be Frank. En die heeft volgens mij ooit eens één tweet de wereld ingestuurd van hallo, hier ben ik. Nee, Please Be Frank 1 is mijn Twitter. En ik heb inmiddels ook een website, pleasebefrank.com. Dat is uh, de plek. En uiteraard natuurlijk neem ik aan op Facebook. Uiteraard op Facebook, ja. En dan kun je me gewoon vinden. Dank je wel. gek, dank je. Me in, or are you just confusing? This restless soul that is about to end another lonesome night. Can you see the burning city in my eyes? And all that I have beaten to death in a state of endless fright? Is it you that I need to get me over Now you blank me out and made me for this moment blind Because my head is empty And I don't wanna leave right now Oh yes my head is empty And I don't wanna leave right now for What's about to come about to fall into my deepest longings sharing my stories with a lifeless doll are you not like them I can see the restless city in your eyes and your voice it sounds just like the shining stars it's so so bright is it you that I need to get me over that line Now you bring me out and make me for this moment blind because my head is empty. En waarom is uh, Please Be Frank um, juist met dit nummer? Uh, dat is voor mij eigenlijk zoals die moet zijn. Zo klinkt Please Be Frank. Uh, dit uh, staat niet op de EP. En daarin ben ik uh, toch een beetje in een benijdenswaardige... Of tenminste uh, benijd ik hier wel een beetje, Marcus. Ja, omdat... dat ik hier zo'n mooi cd'tje ja, ben. Ja, mijn mooi cd'tje uh, waar dat uh, heel fijn op staat. En dit uh, nummer dat heet uh, Little Room of niet Lerlund of Sitter. The Art of Suffering heet het. Uh, Precies. Het, ja. het andere uh, nummer heeft hij overigens niet gespeeld in nee, de finale. Nee, nee, dat, uh, daar was ik al bang voor. Daar was ik al bang voor. Dus, uh, maar op dat moment, ik, ben, uh, ik heb een excuus. Op dat moment was ik aan het interviewen. Toen was ik uh, nog met Rens Polman bezig. En op het moment dat ik uh, daarmee klaar was. Of tenminste niet met Rens. Maar een van de deelnemers uit het, uh, uit het veld. En uh, ja, toen, toen moest ik nog naar binnen. En dat was op dat moment stond hij daar te spelen. Had hij geloof ik net één of twee nummers had hij, had hij, had hij erop zitten. Dus, ja. dus de Art het... of Suffering heeft hij wel gespeeld. Ja. ja, ongetwijfeld. Want dat heeft hij ook gedaan in de halve finale bij Pat En waar hij het koord heeft ingezet, dat weet ik niet meer precies. Of dat nou met dit nummer was, de uh, Art of Suffering, of dat bij een ander nummer was, dat wil ik vanaf zijn. Hij heeft uh, in ieder geval hij heeft zeker... meerdere. Onder andere heeft hij bij deze heeft hij, uh, heeft hij t, de, de strijkers ingezet, ja. live. Ja, maar dit, dit, dit is een waanzinnig nummer, vind ik eerlijk gezegd. Dus uh, of, of het uh, ook uh, voldoende is om straks het uh, grotere en, of het grote publiek en het bredere publiek uh, te bereiken, dat moet nog, natuurlijk nog blijken. In elk geval vind ik dit één ding uh, wat bij hem past. Het is... Het strijken, de strijkers ensemble die erin zitten als het ware. Dus, dat is ook de reden waarom ze in de halve finale hebben ja, min of meer unaniem met aangewezen van jij gaat door. Omdat hij een andere opvatting heeft over muziek. En dat was dan ook wel heel duidelijk te merken tijdens de finale van de Grote Prijs van Nederland. Waarin hij dat spontane koor achterwege heeft geladen. Dus, dat is nou net weer even iets uh, jammer. Dat, dat had hij misschien uh, kunnen doen. En dan had hij het misschien Rogier Pelgrim wel heel erg naar de kroon we, kunnen steken. Ik weet niet ik. of het daar op zijn plek was geweest. Nee, nee ik, ik weet het niet. Uh, het had wel gekund overigens, want Paradiso is een oud... Ja, een oud tempel of een oude kerk volgens mij ja. ook. Hè. Dus, dus het, het zou zomaar kunnen. We gaan weer terug naar waar we gebleven waren. Want het gaat natuurlijk nog door. Rogier Pelgrim, ik kondig het al aan. Was natuurlijk ook een van de deelnemers. En misschien wel de blikvanger van de finale van de Grote Prijs van Nederland. en Dat had alles te maken omdat hij... Uh, van de afgelopen zomer mee heeft gedaan aan de beste singer-songwriter van Nederland. Het programma van Giel Beelen, die op dit moment dus in het glazen huis zit. Um, Rogier Pelgrim heeft uh, Killing Time opnieuw uitgebracht. Ik dacht dat ik hem bij me had. <coughs> Sorry, ik dacht dat ik hem bij me had. Maar ja, het uh, bleek dit. Uh, de, deze versie bleek dus de. de versie te zijn die van de EP afstamt. Maar uh, Rogier Pelgrim heeft inmiddels een, uh, een andere versie opgenomen. Een wat meer band uh, ja, band sound heeft hij er wat, wat onder gezet. Maar dit uh, is uh, natuurlijk wel zoals we het kennen van de EP die hij eerder dit jaar heeft uitgebracht. Hier is uh, Rogier Pelgrim, kandidaat nummer 5 in de finale van de Grote Prijs van Nederland.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 I could leave. Day. Maart 2012. Het begon bij het debuut. En ineens kom ik uh, ja, min of meer uh, kom ik iemand tegen met een stem als een klok. En dat is Rogier Pelgrim. Nou, dankjewel. Ja, ah. Dankjewel Jaap. Ja, dat, was in, uh, dat was in Almere. Ja, ik speelde toen in Almere en toen heb ik jou uh, inderdaad uh, ontmoet. Ja. Ja, ik, wa ik was zelf al wel langer bezig dan maart 2012. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar uh, is, uh, wat, wat, wat, wat is er eigenlijk vooraf toen je uh, in Almere stond? Wat heb je in die tussentijd dan ja, tot aan Almere gedaan? Nou, ik heb mijn hele leven al heel erg veel opgetreden en muziek gemaakt. Ik heb negen uh, jaar in een rockband gezeten. En toen... Uh, Sinds een jaar of drie, vier ben ik uh, ja, singer-songwriter en uh, ben ik toch wel meer een soort van solo-artiest geworden. En uh, ja, begin januari van dit jaar bracht ik een EP uit. En uh, toen ik in Almere speelde was dat onderdeel van mijn uh, EP-release tour. Dat was mijn eerste EP en uh, ik had in ieder geval toen nog niet kunnen vermoeden wat dit jaar me allemaal zou brengen. Ja, dan zit er een of andere rare verslaggever die zegt dan, joh, je moet eens aan een grote prijs meedoen. Ja, en ik zei, <lacht> en ik zei tegen jou, nee, dat, moet ik, dat, dat, dat weet ik nog niet, moet ik dat wel doen? En uh, nou ja, je hebt gelijk gehad, we staan in ieder geval in de finale, dus ja. het is geen vergissing geweest. Nee. Uh, heeft het ook, uh, ja, je, je zei het eigenlijk al min of meer op het podium, hè? want uh, we kennen uh, jou ook van televisie bij uh, Giel Belen. Ja. Uh, en je zegt toch, dit is iets anders. Ja, dit is ook echt iets anders. Want het televisieprogramma, dat is toch echt een groot uh, format. Wat ook gewoon ja, veel meer in het hele land speelt. En ook bij kijkers thuis. En hier speelt het zich toch ja, voornamelijk binnen de muren van Paradiso af. En uh, ik vond het televisieprogramma gek, maar uh, te, te gek. Maar ik uh, vind uh, de knusheid van de grote prijs, ten opzichte van, de, van die televisieshow, die stel ik wel heel erg uh, op prijs en uh, dat er allemaal geen Camera's op je dak zitten en dat je. Ja, ik vind het. Ik vond, want ik vond het echt geweldig, dat programma. Maar ik vond, dit is wel een stukje relaxter, zou ik maar zeggen. Ga ik ook nog even terug naar die EP die je uitgebracht hebt? Uh, nu heb je Killing Time heb je opnieuw uitgebracht en is. Ja, nu uh, te horen op iTunes, uh, een hele andere mix. Ja, klopt. Nou, wat het eigenlijk is, is, het is eigenlijk dezelfde opname als van de EP. Maar wat we hebben gedaan is, we hebben, uh, bij die opname hebben we nog drums, hebben we daaraan toegevoegd. En nog wat extra gitaar en bas, waardoor het net even uh, ja, iets meer een bandfeel krijgt. En uh, uh, ja, ik vind het zelf wel heel erg te gek, en uh, ja, waardoor het even nog net iets frisser klinkt. En uh, ja, nu heeft uh, nou, Giel Bele heeft hem ook gedraaid. Dus uh, we gaan wel zien wat het, wat het gaat opleveren, die single. Het is natuurlijk aan de andere kant wel weer een prettige bijkomstigheid... dat je dus van die zomer uh, mee hebt uh, kunnen doen. En uh, dat je dus nu een, een nieuwe versie van Killing Time hebt uit, uitgebracht. Uh, ja, dan is de vraag natuurlijk... Uh, schrijven Nieuwe nummers. Uh, gaat dat nog gebeuren? Ja, dat is wel echt de bedoeling dat er komend jaar dat er echt nieuw werk gaat komen. Mm -hmm. En uh, de liedjes die ik nu speel, die speel ik al heel erg lang. En het zijn, uh, het zijn hele goede vrienden. Maar ja, net als dat je met goede vrienden soms te veel op elkaars lip kan zitten. Heb ik ook wel heel erg het... Uh... Ja, het verlangen om nieuwe vrienden te, te gaan ontmoeten. Ja. En uh, met, uh, met uh, die gasten op reis te gaan. Uh, en uh, ja, nieuwe liedjes, nieuwe verhalen. Ik, ik heb, uh, ja, ik, ik kijk ook soms, weet je wel, documentaires. De laatste hele mooie documentaire van De Dijk gezien. Oh, en dan jeukt het zo om weer nieuwe dingen te gaan schrijven. Ja. Ja, verhalen vertellen. Want dat viel mij eigenlijk ook op in Almere. Dat, dat verhaal wat je toen vertelde over die pelgrims... die dan op een gegeven moment langs die schuur trokken... en dat ze dan op een gegeven moment dat schilderij zagen. Ja, ja. Voel jij je jezelf ook zo'n vertellen? Ik voel mezelf absoluut een verhalenverteller. Ik denk dat ongeveer elk liedje... Daar, daar, daar kan ik wel een anekdote bij vertellen. Daar hoort wel iets bij wat ik heb meegemaakt. En dat vind ik heel erg leuk. Ik, ik hou er heel erg van om de, de poëzie eigenlijk... Te ontdekken van in eigenlijk kleine dingen die je overkomen in het dagelijks leven. En, uh, uh, want ik denk dat er eigenlijk veel meer ja, soort van poëzie om je heen is als je er maar gevoelig voor wil zijn. En als je er maar naar wil kijken en ervoor open wil staan. Ja, uh, ik heb een popjournalist, of een voormalig popjournalist, uh, ontmoet en die zegt: Ja, uh, het is leuk elke nieuwe uitvinding maar het zijn de verhalen die overeind blijven. Deel jij die mening? Het zijn de verhalen die overeind blijven. Pff. Yo, ik, dat, ja, dat vind ik, vind ik lastig. Ik, ik denk in ieder geval wel dat verhalen van wezenloos belang zijn. Je merkt het ook in de media. Van... Uh, uh, als er in het Midden-Oosten weer een of andere revolutie is ontketend, dan zijn dat hele grote feiten. Maar als er ineens in die revolutie een, een, een student wordt neergeschoten en zij symbool wordt voor die revolutie en haar verhaal verteld wordt, dan staat zo'n verhaal ineens voor iets groters. En daarom geloof ik heel erg in de kracht van verhalen, omdat ze vaak over iets groters gaan. Is het ook uh, het gezicht krijgen van een verhaal? Uh, wat, hoe bedoel je dat? Nou, gewoon uh, wat ik zeg. Hè? Dus, uh, de, de, de, het is een gebeurtenis wat je zegt hè? in het Midden-Oosten. En ineens krijgt het verhaal dan ook een gezicht. Ja, het grote verhaal krijgt een, krijgt een gezicht. Een bepaald probleem krijgt dan een, een, een gezicht. En soms is dat met liedjes ook zo, denk ik. Dat je over een bepaald onderwerp uh, ja, iets schrijft, een verhaal. En dat het eigenlijk over iets groters gaat. En soms weet ik zelf als songwriter ook niet precies wat dat grotere dan is. Maar uh, ja, dat gevoel is er altijd... Heb ik... Altijd wel. Ja. Nu is het uh, zo dat uh, we bijna uh, klaar zijn uh, voor, deze, voor deze dag. Uh, nog even voor mensen: ik kan me niet voorstellen dat ze jou niet uh, kunnen vinden, maar ik ga toch, uh, toch nog even vragen. Waar kunnen ze je vinden op het Wereldwijde Web? Op roogierpelgin.nl. Dank je wel. Oké, okay, heel erg uh, bedankt. a Stranger and I have my ways walking around, wandering my days. Hide and seek, cause I fall from grace and minds I tramp. Don't talk to me because I won't succeed. Explaining all the things my mind sees. The silence is the song I sing my creed when my words lack. Dreadful, lonely, but. Bird...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 mooie van uh, dit nummer Mind's Eye Tramp uh, was uh, afgelopen zomer toen uh, Rogier ook hier drie nummers uh, speelde in uh, onze studio. <laughs> Dat was ook wel heel erg jij uh, ja, ja, ja, maar toen nog van tevoren geen muziek gestuurd. Dus ik wist nee. absoluut niet wat die vent ging maken. Ja, ja, nou goed, het en mijn was... mond viel lopen. Ja, mond viel lopen, ja. inderdaad. Ja. En zeker bij dit nummer Mind's Eye Tramp, toen stond hij dus rechts van jou, stond hij daar te spelen. En ja, op een gegeven moment ging die uh, vokalen, uh, ging zo verschrikkelijk in het rood... dat ik dacht, nou, nou zo krijgen we weer een ouderwets wie Cook wie Fire effect... dat uh, de buren binnen zouden komen. De 90DB. <laughs> dus, ja. Die uh, niet mogelijk zijn in uh, theaterpantalonen. Die uh, zou uh, Rogier Pelgrim denk ik hier ook wel gehaald hebben... met dat uh, nummer Mind's Eye Tramp. Uh, daarvoor hoorde je natuurlijk Killing Time... Dat nummer wat hij opnieuw bewerkt heeft. We gaan naar zuid limburg toe. We komen uit in Maastricht. En dan komen we uit bij twee dames. En uh, ze heetten uh, Loes en René Wijnhoven. En ze staan uh, bekend onder de naam Clean Pete. Uh, het interview wat ik al gehad heb, dat was niet opgenomen in Paradiso. Dat is het enige die ik niet in Paradiso heb opgenomen. Dat gebeurde namelijk in Beverwijk. In uh, Camille. Dat, was een, uh, dat, dat is een, een café. Ergens uh, in de buurt van de kerk. En in de buurt van het Theater. En daar speelden ze in het kader van de Lietjesfabriek. Daar uh, waren ze uh, te gast. En dat was een paar dagen voor de grootprijsfinale. Uh, uh, uh, op zaterdag 8 december. Ik geloof dat het uh, de maandag uh, ervoor was. Ruime week. En uh, daar hebben ze toen gesproken. Dus het, uh, het interview wordt dan ook op die manier... Hier ook in dat perspectief gezet. Clean Piet. daar beginnen we nu eerst mee. En het uh, nummer waar we mee beginnen, dat, uh, dat is het uh, nummer. En dan moet ik eventjes uh, kijken. Ik ga op reis en ik neem mee. Ik weet niet veel van reizen. Heb het zelf nooit echt gedaan. Maar als ik door jouw foto's kijk... krijg ik zin om weg te gaan. Ik ben niet echt nieuwsgierig naar hoe jij het hebt gehad.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 Avond in Bevenwijk. En normaal gesproken doen we de interviews meestal een beetje achteraf een optreden. En zeker als het gaat om de finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar dit doen we even vooraf in Bevenwijk. Twee dames, Clean Piet. En finalisten in de Grote Prijs van Nederland. En vandaag uh, ja, onder, het, ja, onder het motto de Liedjesfabriek. Hoe, uh, hoe zijn jullie er gekomen? Um, nou, de organisatie had ons eigenlijk gemaild of we uh, wilden komen spelen vanavond. En uh, ja, daar hebben we Jaap gezegd. En, en dan spelen we hier. Ah, dus, dus dat hebben jullie Jaap uh, gezegd. Uh, dan uh, ga ik weer ga ik verder even met, uh, met, uh, met, uh, met je zus. Uh, jij bent uh, René. Ja. ja, ik zeg het goed. Hè? In, ja. Waar ik net even mee gesproken heb, is Loes. Uh, de celliste. Uh, bijzonder instrument. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt hoe ben je, uh, is, Heb je iets met klassieke muziek? Is, want het is toch een, be een beetje een klassiek instrument. Ja, zeker. Ik studeer ook uh, ik studeer klassieke muziek. Ook uh, aan het conservatorium in Maastricht. en uh, ja, ik, uh, Klassieke muziek is ook een heel groot onderdeel van mijn, uh, ja, van, van mijn leven. Ja. Is dat ook een beetje terug te vinden in uh, de liedjes die jullie uh, maken? Nou, ik denk hoe, hoe ik ze in eerste instantie schrijf niet. Maar René's aanvulling is zeker denk ik wel... Uh, ja, er zitten wel veel klassieke invloeden in, we krijgen soms wel een, zo, bijna een soort van menging. In ieder geval haar, ja, dat ze zo van klassieke muziek bezig is, is denk ik wel zeker terug te horen in de partijen die zij schrijft. Ja. Uh, want jij, akoestische gitaar, ja. Uh, dan, ja. dat is dan de volgende vraag meteen ook, is dat een beetje de, een beetje de pop uh, achtergrond uh, die jij er dan in uh, brengt? Uh, ja, maar ik begon gelijk met Renee toen zij begon cello te spelen ben, ben ik begonnen met viool spelen. Dus het begon de klassiek, maar zo toen ik 14, 15 was, toen, toen lonkte de popmuziek toch wel erg, voor René trouwens ook. Alleen zij is dat wel verder op cello te gaan uitbouwen. Ik ben meer met andere instrumenten gaan experimenteren, wat ik daarop zou kunnen gaan doen, wat voor nummers ik erop zou kunnen gaan schrijven. En samen maken, dus echt die combinatie van, zij beheerst haar instrument heel erg goed. En ik weet vooral hoe ik een instrument heel erg functioneel goed kan gebruiken voor mijn liedjes. Ben jij ook degene die de liedjes schrijft? Uh, ja, ik schrijf het eerste concept en de, de teksten wel. Maar het is niet af voordat ik er met René in heb gewerkt. Zijn dat ik iets klaars voor haar presenteer van nou, maak er maar wat bij. Ze heeft wel echt zeker een groot aandeel. Maar het eerste concept komt vanuit mij. Uh, en dan is het ook zo dat jij er dan op schiet als het ware. Dat ik dan wat? Ja, dat je erop uh, commentaar geeft en... Uh... Ja, zeker. Als, soms komt ze met iets aan wat ik helemaal niet vind, maar, wat ik helemaal niks vind, maar dat komt eigenlijk heel weinig voor. Meestal is het van een heel liedje, dan vind ik een paar dingen heel goed. En ik kan Loes haar gedachtegang heel goed volgen van, oh, dit vond je een goede zin. En dan heb je dat ernaast gezegd, maar dat werkt toch minder goed of zo. Ja, ik, kan heel, ja, ik begrijp heel goed uh, Loes haar uh, gedachtegang. En dan kan ik er kan ik met de frisse oren naar luisteren wat er is, ja, wat er van over uit, uit, uit komt. Is dat ook een beetje het uh, voordeel dat jullie gewoon ook echt zussen van elkaar zijn? Ja, wij zijn, wij zijn echt onafscheidelijk. Wij kennen elkaars gedachten door en door. Dus, dus je ja, eigenlijk aan een half woord uh, genoeg. Ja, ja. Nou, niet eens aan een half woord. Gewoon, we zien elkaar en we weten het al. Uh, nu ging het uh, vanavond uh, vrij spontaan. Hè? Want uh, een setlist, nou, dat, uh, dat, dat, laat je, dat laten jullie zoveel mogelijk achterwege. Maar uh, is het uh, wel de bedoeling, als je ooit nog eens echt op gaat treden, dat je daar wat over nadenkt? Nou, we treden eigenlijk al veel. Ja, bedoel ik, maar straks als het misschien ja, een professioneler wordt. Um, nou, weet ik, ja, als we dat dan voelen, dan zullen we dat zeker doen. Maar als we dat niet voelen, dan doen we dat. Nu is het gewoon... Ja, soms denk ik wel eens van, ja, het is ook wel stom als je, dus je niet weet wat je wil gaan spelen. Maar soms heb ik wel eens een setlist gemaakt. En dan denk ik halfwege van, ja, shit, dit nummer wil ik eigenlijk helemaal niet spelen. En dan moet je dat ter plekke gaan veranderen. Dan is het makkelijker dat iedereen weet, oké, okay, ze bedenken gewoon per nummer wat ze gaan spelen. En misschien wordt het, weet je wel, als we, ik denk ook voor de grote prijzenfinale, dan gaan we wel even een setlistje met elkaar kunnen. Als we dan op het podium van overleg komen we waarschijnlijk de vreselijkste nummers naar. ...boven vanuit de, van de spanningen. Dus dat moeten we van tevoren wel even uitleggen. Maar zelfs dan vind ik ook... Dan ...als we voor ons gevoel het verkeerde nummer hebben uitgekozen... ...om mee te eindigen... ...dan zullen we dat ook veranderen ter plekke. Ook als we een paradiesel staan... ...ook als we weet ik veel waar staan. Dat is gewoon iets wat, wat we ook leuk vinden om het voor onszelf... ...we doen gewoon waar we zin in hebben ook gewoon. Is dat een beetje ook de, de spontaniteit... ...een beetje de kracht van jullie twee? Uh, nou, ik denk dat dat wel, een, wel uitmaakt. Ja, er is niks aan, we hebben er niks aan bedacht zo van zo willen we overkomen of zo, uh, zoiets gaan we doen. Het is gewoon ja, heel natuurlijk, denk ik. Wij twee wij horen gewoon bij elkaar. Ik speel mijn hele leven cellen. We zijn allebei, Ja, En op het podium is dat, straalt dat denk ik ook wel uit. Dat we gewoon ja, doen wat voor ons goed voelt. Uh, nou ja, de, de grote prijsfinale, die hebben jullie gehaald. Uh, die weg naartoe, want dat lijkt me ook dan interessant. Had je er uh, bij voorbaat al een beetje rekening mee gehouden, zoiets? Uh, dat, het, uh, dat het zo aansloeg, uh, de liedjes die jullie, uh, die jullie maken? Nee, echt zelfs absoluut niet. En nog steeds, als je me deze vraag stelt, dan denk ik altijd van... Oh ja, ja yes, we staan er wel. Weet je wel. Ik heb daar nooit rekening mee gehouden. We hebben het wel altijd, weet je wel, we gaan ervoor. Het is niet dat het, oh uh, wow, in één keer samen in de finale... Nee, we hadden wel echt keihard voor geschreven, gerepeteerd, gewoon geschaafd en we willen gewoon heel goede, we willen gewoon goede muziek maken waar we zelf achter staan, maar dat ook nog andere mensen zo zouden gaan waarderen, dat had ik, dat had ik zelf nooit rekening mee gehouden. Nou ja, de, uh, dan nog de rest, ja, de, de laatste en. De laatste vraag in dit uh, verband. Uh, als mensen jullie willen vinden, waar kunnen ze jullie vinden? Nou, we heten Clean Piet, Dus uh, ja, Clean Pete. We hebben een site, cleanpiet.nl. En op Facebook kun je ons vinden onder Clean Pete. Dus uh, ja, daar kun je ons vinden. Goed, dank je. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. snel droom, ben ik morgen niet op tijd wakker Maastricht in mijn licht is mij volstrekt onbekend maar de straten zijn betoverend wil iemand mij komen zeggen wat ik zelf ook wel Hoe laat is het inmiddels en hoe oud ben ik geworden Ik ben te laat, ik ben te laat De vogels wachten steeds maar op dat feestje Waarin zij zullen fluiten Omdat ik ochtends nog mijn bed niet heb bereikt Wil iemand mij komen zeggen Wat ik zelf ook wel wil Zit inmiddels. En hoe oud ben ik geworden? Ik ben te laat. Ik ben. Maastricht in het maanlicht. Uh, wat je hebt kunnen horen bij uh, deze grote prijs van Nederland aflevering in Alternative FM. Nou weet ik dat er één fotograaf in uh, de Zandvoort helemaal klaar zit. En die gaat nu zich ongetwijfeld opmaken van... Nou ik ben er helemaal klaar voor. Want ik wil toch wel even dat uh, nummer horen. En dat heeft natuurlijk alles uh, te maken met het einde van de Maya kalender. Over twee uur jongens, dan is het afgelopen. Was uh, fijn jullie allemaal uh, te hebben gekend. Ja... Ik nou, ja. weet niet of ik jou volgende week nog een keer zie. Misschien bij, uh, uh, uh, bij de afscheidsbarbecue. Dat zou kunnen. Welke? Zo uh, welke tijdzone? Weet ik niet. Ja, dat, dat hebben ze ook niet. Uh, We zijn ook niet van tevoren. Nee. Honderden jaren, misschien wel duizenden jaren terug, uh, dat ze die kalender aan het uh, maken waren, de Maya's. Maar uh, ik uh, krijg opeens een uh, heel aardig uh, idee. Bij die gestor van uh, uh, Onno van Middelkoop. Die heeft, <laughs> die heeft iets op zijn Facebook gezet. Van de Doors, in die End. Ja, nou, ja, ik denk dat is toch wel eigenlijk dood afsluiting voor uh, deze avond uh, van Alternative FM. Alleen, het is heilig schennis als we dat nummer dus niet helemaal uitdraaien. Dus ik neem aan dat we misschien uh, geen problemen krijgen met de programmaleider, want ja. we zijn er morgen toch niet meer. Dus... Morgen is er toch niemand in ja, hier die erover uh, kan klaar. Het is over, dus uh, wie wil je dan schorsen, denk ik dan eerlijk gezegd, hè? Ja. Niemand, toch? Dus, dus dat, en... nieuws, dat, uh... ja, dat nieuws, dat dat uh, nieuws, dat laten we maar even ja, voor, uh, voor wat het is. Ja, het is oud nieuws. Dus vrienden, het gaat jullie goed. Ja. Normaal gesproken zou dit het moment zijn dat wij een koor zeggen. Uh, van ons betreft. Ja, tot volgende, volgende week. week. Maar dat, uh, dat moeten we dan onder, onder enig voorbehoud gaan zeggen. Ja. Hier nou, zijn ze: De Doors. En die end. The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate class, the end of everything that stands, the end. No save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 Mother!